Zo lieve mensen, het is alweer uh, een paar weken geleden en ik moest weer, uh, moest weer alles opnieuw uitvinden hoe je het uh, ook weer allemaal in elkaar zet. Nou, ik ben er allemaal niet zo goed in, maar ik doe het wel. En uh, vanavond een uh, hele goede avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar, Gatelband. Ja, en alhoewel we een uh, behoorlijk platte zomer hebben gehad, hoop ik toch dat je een paar heerlijke dagen hebt gehad. Ik heb zelfs vanmiddag nog even lekker in de zon gezeten een beetje na zitten denken over deze lezing, want dat gebeurt altijd van tevoren. Dan vormen zich allerlei zinnen in mijn hoofd. Nou, dan pen ik dan maar even snel in een schriftje. En uh, ja, dan komt ook de gedachte, je bent toch niet uh, afhankelijk uh, van het weer om je te vermaken. <laughs> maar goed, welkom natuurlijk ook weer, omdat je ervoor gekozen hebt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 Zet je beide voeten op de grond als dat mogelijk is. En als dat niet mogelijk is, visualiseer. Visualiseer dat. Maak de verbinding met moeder aarde. Het centrum. De logos van de aarde. Maak de verbinding met het licht, licht dat je kunt visualiseren, of het licht van een kaars, of het licht hier in de ruimte waar je luistert, of je visualiseert het zonlicht. Rustig in. Hou je adem even vast. En adem weer rustig uit. Dat betekent niet dat je nu op moet houden met ademen. Hè? Ga gewoon door. Maar het is een, het is een prettig iets om, om, om zelf te doen. Adem rustig in, houd je adem even vast en adem rustig uit. Ga stil naar je eigen innerlijk en verbind je daarmee. Je innerlijk, je zonnevlecht. je navel, je navelchakra, verbind je daarmee. En voor de nieuwkomers dan maak je dat chakra open, dan ben je Ontvankelijk. Voor wat je hoort. Toch, bedenk ik me, dat je toch altijd weer, iedere keer weer, alles wat je hier hoort van mij dient te onderzoeken. Geloof niets. Onderzoek het zelf. Misschien kom je op dezelfde gedachte. Misschien nog niet. Misschien helemaal niet. Maar geef het, eh, geef het de mogelijkheid in jezelf. Om het tot je te nemen. En kijk of je tot andere gedachten kunt komen. Ja, ik heb eh, gezegd: deze lezing heet simpelweg Noorwegen. En we weten nu helaas allemaal wel wat het nu betekent. De onschuld, zou je kunnen zeggen, lijkt voorbij te zijn voor veel mensen. Een Nederlandse vrouw, nu ook Noorse. Ik al jaren in de buurt van Oslo en van haar kreeg ik een, mail, een e-mail met onder meer de vraag, wat, hoe kon het zo zijn, terwijl alles liefde is? Met haar en haar familie was alles goed en gelukkig heeft zij er niets mee te maken gehad. En ze schrijft dat ze denkt dat wat er gebeurd is, een politieke daad is. Maar voordat ik verder ga, wil ik toch eerst even zeggen waar het over gaat. Het is over iemand die vanuit een bepaalde ideologie... Eh, anderen een beperkend denken eh, op wilde leggen... en daartoe de aandacht naar zichzelf wilde trekken, wilde trekken door... tientallen mensen vooral jonge mensen, te vermoorden. Maar voor ik haar mail, haar e-mail, voorlees en mijn antwoord daarop uh, laat horen, moet ik toch nog even stilstaan bij het volgende. En ik weet eigenlijk niet of... Dat wat ik nu ga zeggen een hele uur toch zomaar kan vullen. Want het is toch heel wat wat ik wil zeggen. En eigenlijk heb ik een paar woorden, heb ik er maar een paar woorden van nodig. Hoor. Maar om het uit te leggen, om in een ander denken, in een kosmisch denken te komen, heb ik wat meer tijd, wat meer woorden nodig. Maar... Wat er te zeggen valt, is misschien juist wel een hele uur. En dan gaan we volgende week gewoon verder. Dus voordat ik begin over Noorwegen, we weten allemaal nu wat hiermee bedoeld wordt, een kleine uiteenzetting over enige gedachten. En graag doe ik een beroep op je voorstellingsvermogen. Kijk of je... je Denken kunt uitrekken. Kijk of je mee kunt gaan. In mijn gedachten hierover. Kijk naar de gebeurtenissen. En zie dat wat de gebeurtenissen duidelijk maken, nu in deze tijd vergroot wordt. Dan zou je kunnen zeggen, wat duidelijk maken? Dat is natuurlijk de vraag. En mijn verantwoording is om dit zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Waarom zou je dan kunnen zeggen? Ja, waarom? Omdat het kort dag is tot de universele transformatie. Die plaatsvindt op de winterzombewende van 2012. En ja, waarom? En wat? Omdat de gebeurtenissen iets anders duidelijk maken dan het moorden van anderen. Hoe erg dat ook is. Dat is op zichzelf nooit en ten nimmer goed te praten. En daar zal het universum ook een schok effect van gekregen hebben. Maar daarover later. Het gaat erom wat er vergroot moest worden. Juist nu, in deze tijd, wat moest er vergroot worden? Het scheef, getrokken verantwoordelijkheidsgevoel van de dader en velen met hem. De misvatting over de mensheid. En vooral het dwalen van het bewustzijn. Er zijn nu veel, heel veel mensen die met spiritualiteit in aanraking gekomen zijn. En hebben daar believen hele stukken in hun ervaringen, over willen slaan, uit vrije wil, en daarom, en waarom, omdat ze nog vast zaten aan hun eigen ego en daarom nog steeds in de illusie geloofden van dat wat zij voor de waarheid aanzagen. de eer om wat zij menen te weten en de macht om dat uit te voeren, iets waar totaal geen enkele liefde in zit en in zat. Wij mensen hebben de vrije wil, maar ook de waandenkbeelden komen uit de vrije wil. Maar die mens is nog niet in staat om de dingen op de enige juiste wijze te onderscheiden. Zijn beleving van de waarheid werd vanuit een beperkt perspectief gezien. Zulke mensen herinneren zich, herinneren zich dat de waarheid simpel is. En dit is in hun denken een simpele oplossing om hun waarheid te dienen. Wat deze gedachten uit hun schijnlicht komen, hebben ze door gebrek aan levenservaring niet door. Wellicht zijn zulke mensen jonge zielen, maar wellicht zijn zulke mensen toch ook wel oude zielen. Maar zielen in ieder geval die zichzelf vastgezet hebben in hun zelfgekozen beperkingen. Ook vanuit die zelfgekozen en vrijwillig aangegaande beperkingen komt hun eigen leven voort. Dus met andere woorden, het zijn hun gedachten die hun toekomst bepalen te zijn. Veel van dit soort bewustzijnsvormen krijgt kans om de eigen ervaringen om te zetten in het begrijpen daarvan. Helaas zitten velen nog in hun eer, arrogantie vast in hun ego. En zijn ze daarom helaas nog niet in staat zichzelf hun in innerlijkheid te volgen, maar anderen, maar anderen te volgen die dezelfde beperkende denkrichtingen op nahouden. De ironie voor hen is dat de daders, dat zij zelf, dezelfde, dezelfde eh, dingen aanhangen als waar tegen ze vechten. En zo komen we weer bij een van mijn lievelingszinnen. Wat je ergert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. En dan moeten anderen daar maar in meegesleurd worden. Zo is een beperkte gedachte. Maar ieder mens is vrij te denken, zo hij wil. Alleen, daar zit altijd... De eigen verantwoordelijkheid aan vast. Wellicht ging deze mens mee in de eer een wondermens te zijn, een ubermens, en waar hebben wij dat mee gehoord? Dit vreselijke voorval in Noorwegen dus is vergroot gemaakt door het gebeuren, terwijl dit gegeven niet expliciet door de pers is opgepikt. Het gegeven, en ik haal het nog een keer dat er veel mensen met spiritualiteit in aanraking gekomen zijn, en daardoor in de arrogantie terechtgekomen zijn, van ik begrijp dit allemaal, ik weet dit allemaal, en vertel mij, vertel mij maar niks, ik weet het beter dan jij, en ik sta hoger, en ik ben een meester, en ik ben dit en ik ben dat, en ik ben hier lid van, en ik ben daar lid van. En daardoor hele stukken uit hun, hun ervaringen, over wilde slaan, uit eigen vrije wil. En ik herhaal het nog even wat ik daar straks zei. En waarom? Omdat ze nog steeds vastzaten aan hun ego en daarom nog steeds in de illusie geloofden, in dat wat zij voor de waarheid aanzagen. vreselijk de gebeurtenis gebeurtenis ook is. Kijk en onderzoek altijd het hoogste doen. Kijk of je dat voor elkaar kunt krijgen. Dan kom je op de volgende gedachte. Wat is de boodschap? Kun je en ben jij in staat om vanuit dat wat jij werkelijk bent, een lichtwezen, de juiste verklaring van het hoogste doen te vinden? Ben je in staat om te helen je dit begrepen hebt. Ben je in staat om buiten de emotie te blijven die je naar beneden trekt en waardoor je een oordeel deel zult uiten dat als het oordeel van de grote massa is, Zij goed en voel. Er zullen meer van deze gebeurtenissen op aarde plaatsvinden, steeds dichter op elkaar. Maar heb geen angst, want angst maakt dat je niet meer. Goed kunt horen, goed kunt kijken. Angst verstikt je. En daar is die emotie om te doen. Maar kijk en blijf kijken naar het hogere doel. Niet het hogere doel, het hoogste doel. Waarom zullen meer van deze gebeurtenissen op aarde plaatsvinden, steeds dichter op elkaar hoor ik wel eens, omdat de frequentie van de tijd sneller lijkt te gaan. Er is geen 25 jaar meer, maar een tijdsperiode van ruim 1 jaar. Altijd de gelegenheid om inzage te hebben, inzage te doen in de eigen gebeurtenissen. Hoe die mens de gebeurtenissen buiten en binnen zichzelf ervaart. Ieder mens is in staat om zijn eigen gebeurtenissen te onderzoeken, simpelweg, omdat ze voortkomen uit zijn eigen gedachten en omdat ze de schepping zijn van zijn eigen gedachten. Dan is het ook mogelijk om achter de ware betekenis, de hogere betekenis te komen. Als je dit altijd voor jezelf doet, ben je ook in staat om dat in grote verband te ervaren. Dan komt die mens bij zijn hoogste doel en kan hij beginnen met begrijpen, accepteren en loslaten. daarbij zichzelf vergevend, zal hij het hoogste doel begrijpen, ervaren. Dan hoeft de ervaring niet meer opgedaan te worden. Zo laat het leven ons mensen in gebeurtenissen zien van wat begrepen dient te worden. Niet zomaar in wat kleine gebeurtenissen, want dat helpt blijkbaar bij ons niet. Dat niet meer. Want in gebeurtenissen die groot zijn en die het bewustzijn van velen op de wereld zal beïnvloeden, zal meer nagedacht worden. Het gaat er nu, in deze tijd om, hoe je ermee omgaat. Meer nog dan in andere tijden. Ieder mens kan en dient zijn eigen vrijwillig te gebruiken. En kijk, we kunnen het nu al in deze tijd, want ik spreek over augustus 2011, of eigenlijk september, hè? het is al september, ja, Kijk, we kunnen het nu al om ons heen zien. Wat is er niet allemaal gebeurd in zoveel landen op deze aarde? Alles wordt uitvergroot. Geen geheim zal meer een geheim blijven. De massa, bij mensen... Pikken het niet langer meer. Er is een, een ja, laten we zeggen, een bewustzijn in ons mensen opgestaan dat dit gewoon gaat gebeuren. Deze denkrichtingen gaan gebeuren. Het is dus niet alleen door de media, maar het zit in de mensen zelf. En wellicht wordt het versterkt door de media, als Hives en. Twitter enzovoort. Geen geheim zal meer een geheim blijven, omdat de waarheid eenvoudig is. En als je dat inziet, kun je bemediteren dat de waarheid je niet alleen vrij maakt, maar je ook doet beseffen van en over je eigen krachten. De mens heeft geen leugens meer nodig. De mens gelooft nu in zijn eigen krachten. Denk vooruit en let op wat je denkt. Denk vooruit hoe jij je leven wilt leven. Leg dat neer op een punt. In jouw denken. Dat zal de toekomst zijn van dat wat jouw leven hier op aarde zal laten zien. Je straalt dat uit en trekt dat aan wat op je afkomt. Het je eigen leven maken. De verantwoordelijkheid nemen van je leven, van je gedachten en vooruit je toekomst leven, dat is jouw toekomst. Je bent nooit afhankelijk van anderen. Je bent zeer goed in staat je leven op jouw wijze te leven. Samen met anderen, zo je dat wilt, want dan zou je kunnen overdenken. Samen komen wij, komen wij eruit. Het leven bestaat niet uit toevalligheden. En bedenk ook dat in deze tijd, deze toch ontzettende spannen, spannende tijd voor het hele universum en alle universen daarnaast en eromheen en daartegenaan en misschien ook wel heel ver weg, er vele intelligenties uit andere werelden, op deze fysieke werkelijkheid afkomen, op deze spannende tijd afkomen. Het is toch werkelijk uniek. Een totale mensheid is bezig aan een transformatie. Maar wat er ook op afkomt, ook op afkomt, dat zijn wezens van minder bewuste werelden. En niets gebeurt zomaar. Alles heeft een doel. En zoek in jezelf naar dat doel. Of kijk of je het hier hoort, als je het hoort. Hou je cynisme weg, want het leidt je af van je werkelijke zelf. Kijk of luister naar de eenvoud van de woorden. Alles heeft een hoge doel en zoek het op. Nee, niet vergoelijken maar oprecht zoeken. Doet vertrouwen in het leven en wat het leven ons aanreikt. Of het nu in jouw optiek negatief is of positief hoe moeilijk en ver weg die gedachten of die gedachte lijkt te zijn het is altijd aan jou de trilling de frequentie van jou is afhankelijk van hoe jij denkt niet de gebeurtenis jij blijft verantwoordelijk over jouw denken wat er op de aarde gebeurt, in korte tijd en steeds dichter opeenvolgend. Dit zijn lessen die de mensheid meemaakt. Leringen, inzichten, die wij tot ons kunnen nemen om onze trilling te verhogen. Want we hoeven niks, het is vrije wil, alleen maar vrije wil. Maar we kunnen bijna niet anders meer, omdat er ja, toch vanuit het universum, vanuit de kosmos, op ons ingewerkt worden. En wij met elkaar bepaalde gedachtes, gedachten krijgen. En vanuit andere werelden, laat ik het zo zeggen, de gedachten oppikken, want we zijn allen telepathisch begaafd om het vanuit de positieve, vanuit de liefdekant te bekijken. Maar we hebben ook de wil om te gaan oordelen of veroordelen of in de emotie van de gebeurtenissen te gaan zitten en te zeggen dat dit allemaal flauwekul is. En ja, dan komt er van die verhoogde trilling niet veel terecht. Dus... Ja, het zijn lessen. Altijd op deze wereld, op deze fysieke wereld. Om de chaos, de onrust en het verdriet, de onvrede, dus de emotie in onszelf te kunnen beheersen. De dwanggedachten. illusie. En waarom? Om onszelf de vrede, de liefde te gunnen. Zo dienen we altijd het beste aan onszelf te geven.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 We hebben allen met geweld te maken gehad. We hebben allen gemoord. Eens. In onze evolutie. En we zijn daardoor de vele ervaringen in ons leven en in onze levens uitgekomen. En we zijn ons bewust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 alles, dat alles plaatsvindt, zoals het plaatsvindt. En altijd op de juiste plaats en tijd. Het kan ontzettend moeilijk voor mensen zijn om die gedachten op te brengen, de gedachten van vertrouwen. Als ik het kan, kun jij het ook? Nou goed, eh, nu waar het om gaat, eh, dus de e-mail, dus de e-mail e die ik ontvangen heb uit Noorwegen, dus, en de gedachte daarover, en nogmaals. Mocht de tijd deze lezing inhalen, dan gaan we gewoon volgende week verder. Ik zie dat ik nog een klein half uur heb, nou ietsje minder, hè, want ik moet altijd ietsje eerder ophouden. En ik ga gewoon weer verder. Ja, ook Noorwegen is een open land, net zoals Nederland. En daarom ook kwetsbaar, desondanks toch de beste wijze om met elkaar te leven naar mijn Gevoel. Als we naar landen kijken waar alles is afgesloten en waar voortdurende controles zijn, schoenen uit moeten bij controles, tassen gelegd en noem maar op. En heeft dat geholpen? Denk niet. Je kunt het niet buitensluiten. Het gebeurt helaas door dol mensen met de keuze voor het kwaad, maar zo zien ze het zelf niet. Op dat moment lezen we in de kranten dat er toch, nou ik heb hier staan 91, maar het is geloof ik later bijgesteld, maar ik weet het juiste aantal niet meer precies, maar in de 70 geloof ik, de gevallen zijn en de gedachte kom, komt op om hen als groep in het licht te zetten, om zo hun angsten te mogen laten oplossen, op weg naar de volgende evolutie. Naar hun volgende evolutie als groep. Ja, en dan schrijft deze Noorse vrouw. In het Nederlands trouwens, het is een raar onwerkelijk gevoel. Ik ben vannacht op bed gegaan, maar werd toch iedere keer wakker van de helikopters. <coughs> Om een uur of vier even gekeken. En toen was er net een persmelding dat het getal van overledenen op het eiland van 10 naar 80 was gegaan en daarna nog vier. Tot nu toe zijn er zeven omgekomen bij de explosie in Oslo. Hè. Gelukkig was het midden in de vakantietijd en de meesten, meesten die aan het werk waren, waren al naar huis. Op het eiland waren circa 650 kinderen in de leeftijd van 13 jaar en ouder, de zomerkamp van de arbeiderspartij. Het is onbekend hoeveel kinderen er nog vermist zijn, hoeveel er in het ziekenhuis zijn en hoeveel er overleefd hebben. En eh, ja, dit, de tijd heeft het ingehaald, we weten het inmiddels. Mooi om te zien hoe de hele samenleving zich hiermee bezighoudt. Alle kerken zijn opengesteld en door het hele land branden kaarsen en in Oslo worden bloemen gelegd. Glasmeesters zijn teruggekomen van vakantie om de winkels die hun glasruis, ruiten, misten te helpen om deze schade te verhelpen. De dader, 32 jaar oud, beleerd, christelijk, vrijmetselaar, heeft op forums, forums zijn mening gegeven, aangaande regeringszaken en islam. Zijn meningen zijn tegen een meer culturele samenleving, maar er is geen bewijs dat hij lid was van een extreemrechtse organisatie, zoals sommigen tv-kanalen, op sommige tv-kanalen wordt beweerd. Tot zover de e-mail. En uh, ja, mijn gedachten. Wat bezeelt zo'n mens? Hoe zullen zijn ouders zich voelen? En zijn grootouders? Een wellicht van een opvoeding, van een christelijke opvoeding, met beperkingen wellicht. En ja, vorige week, dus in de tijd dat dit gebeurde, ergens in augustus, was er een programma op de tv van klasgenoten. En ja, mijn man en ik keken er deze keer naar. Het was een klas van het Christelijk Liceum uit Alkmaar. En ja, ik zeg het maar even, mijn kinderen zaten daar niet op, die zaten op het Memelius in Alkmaar. En het viel ons op dat al die mensen die nu toch zo'n beetje rond de 50 zijn, praktisch allen een topperig leven achter de rug hadden van neerslachtigheid, tot neurose, hevige depressies en ga zo maar door. Wat bij mij weer de gedachte oproept van hevige beperkingen en onderdwang soms drie keer op een zondag naar de kerk. Als mensen dit willen doen, moeten ze dat vooral doen, en de meesten hebben zich dan toch losgevrikt. En het komt ook niet meer voor, hè? nauwelijks meer voor. En ja, mijn moeder zei het vroeger al. Nou, sorry hoor, oh, dat ik het even herhaal. Het is wel erg. Maar goed, dat kwam ook bij haar uit de ervaring. Al, ze zijn zo fijn als gebanen poppenpoep. En dan had je mijn moeder moeten kennen, die nooit een vies woord zei. En dan ook nog een wat wij nu een Beatrix-accent zouden kunnen noemen. Maar goed, arme mensen die hier alle mee te maken hebben. Maar wat komt er nou, nu allemaal, naar boven en naar buiten? Alles komt aan de oppervlakte. De onderste steen komt boven. Alles dient in het daglicht geplaatst te worden. En kunnen we mededogen, opbrengen? Tot zover mijn gedachten hierover. En van een andere kant kwam een mail van iemand die met, ja toch wel, ook beperkingen was opgevoed eh, door Jehovah getuigen. En die schrijft ook, ja, wat bezielt zo'n mens. Al die opgelichte. Opgelegde, verplichte religies, daar worden mensen die het tot het extreme hebben meegemaakt, heel agressief van. Hun geloof is het beste en de rest van de geloven zijn niet goed en moeten branden in de hel. Zo zijn ze opgevoed, helaas. En dat is er zo ingepompt en ze zijn er zo overtuigd van hun gelijk. Ze zijn zo overtuigd van hun gelijk dat ze amper meer kunnen denken of voelen dat andere mensenlevens ook waardevol zijn. Zo is er in ieder geloof wel een extremistische groep die zo denkt. Gelukkig dat die groep in Alkmaar de meeste, de meeste zich hebben losgevrikt. Ja, zegt ze, ik ben zelf opgevoed met Jehovah getuigen. Niks mis mee, laat ik dat vooropstellen, want ik heb altijd een fijne tijd gehad met mijn oma, als we naar de vergader, vergadering of naar een congres gingen. Er is altijd veel te doen voor, voor kinderen. Maar er waren ook bij die vonden dat Jehovah gelijk had wanneer de dag des oordeels kwam en hij de gelovigen zou straffen met eeuwig branden. Dus vond ik als kind ook al zo raar dat de goede en liefdevolle Jehovah de mens die hij had geschapen zo zwaar zou straffen. En zo heb je in ieder geloof, vooral met die ophitsers die erbij zitten, zulke mensen helaas. Dit is geen verontschuldiging voor de man die deze vreselijke dingen heeft gedaan. Want het blijft in een in dat mensen tot deze daden kunnen komen waar wij allemaal niks van begrijpen. Lieve goedjes. Ja, en dan mijn gedachte hier weer over. Toch hebben veel mensen in zich de herinnering van een beperkend leven. In een geloof of in een andere vorm. Soms is de herinnering daar nog, als je daartoe in staat bent om je vorige levens, eh, uit vorige levens, een beetje te kijken, te wou zeg maar dat zou ik niet zeggen. Eh, dat er een leven voorbij komt waarin je ziet dat je in een klooster zit met alle beperkingen van dien. Niet een vrij klooster, maar een klooster waar de beperkingen, hoogtij, vieren, waar je niks mag. En waarom deed je dat als ziel? Ja, om het mee te maken, om mee te maken hoe zo'n leven gaat, welke invloed het heeft op je eigen leven en op de levens om je heen. En om dan in een volgend leven, of liever gezegd in een ander leven, dit los te willen maken en er niets meer mee te maken willen hebben. En het ook nooit bij anderen zo te willen neerleggen. Het is ingevuld, het is gedaan en dat was het dan. Niets anders meer en niet anders meer dan een ervaring. En zo dienen we het ook te zien naar mijn inzicht, naar mijn gevoel. Een ervaring die een ziel op aarde, die een ziel op aarde, eh, die, die een ziel die op aarde hier geïncarneerd is, gewoon wil meemaken. De mensen die het niet veroordelen, die het wel loslaten, maar die de anderen willen loslaten, hebben de ervaring in zich en zullen het in dit leven niet meer willen meemaken. Dat hoeft dan ook niet meer, want die ervaring van beperkingen is opgedaan. Op deze aarde, op deze wereld kunnen wij mensen in de fysieke vorm alle ervaringen meemaken. Ook die ervaring. Dus ook de ervaring om doodgeschoten te worden. Maar ook de ervaring om het kwaad te omarmen, in de veronderstelling daar goed mee te doen. Hoe staat er bestaat geen God die dat tegenhoudt. Integendeel, doe wat je moet doen. Leg het bij al je ervaringen neer. Leer ervan. onderga het, maar weet dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor al je daden. En in dit geval voor het doden van al die mensen. Je bent altijd zelf verantwoordelijk. Niet alleen voor je daden, maar ook voor je gedachten. Ja, en dan zijn er mensen die zeggen, waar was God toen dit gebeurde? Het aparte is, dat ik dat niet zo heel veel om me heen gehoord heb. Misschien waren ze er wel. Maar een dood alsof de mensheid al weet, dat God nergens en daar niet verantwoordelijk is voor, voor is. Wat God ons de eigen vrije wil heeft gegeven om te leren. En om lering te trekken uit onze eigen daden. Onze eigen wil, dat wat we gekregen hebben, is ons grootste goed. En wij mogen zelf bepalen hoe daarmee om te gaan. Maar kunnen we levens en levens mee worstelen? En we kunnen. En mogen ons van die God afwenden. Maar er komt in het bewustzijn eens op een moment, <coughs> eens op een moment een gedachte om zich niet meer van die God in zichzelf af te wenden. Maar er zich naartoe te richten. Dat is een beslissende gedachte, een gedachte die de verantwoording op zich neemt om naar de God in zichzelf te gaan, het te zijn. Daar kunnen jaren van denken tussen liggen, en misschien ook wel vele incarnaties, misschien wel honderden levens, duizenden jaren. Maar eens zal die mens veranderen. En de Godheid, of het universum, noem het zoals je het noemen wilt, heeft alle geduld van de wereld. Maar toch, in deze tijd, is er iets meer. De mensheid dient nu zelf zichzelf te veranderen uit de eigen vrije wil. Dus eens zal die mens veranderen. Dit is de aarde waar dit allemaal mogelijk is, mogelijk is, maar waar ook de genade is. En ik ga even door met. Vorige e-mail, schrijfster. De ervaring om doodgeschoten te worden in dit leven kan ik ook begrijpen, maar ik vind het zo verschrikkelijk voor de nabestaanden die hiermee moeten worstelen. Ik weet dat de, mensen, dat de mensen die zijn overgegaan in dit onzinnige geweld opgevangen worden door hun dierbare engelen, lichtwezens enzovoort. En zij ook nog de shock moeten gaan verwerken, misschien. Maar voor de nabestaanden, de ouders, de broers, de zussen, vrienden, kennissen, familie en vrienden, is dit verschrikkelijk. Daarom vraag ik hier om licht en liefde en kracht naar deze mensen te sturen en naar de overledenen, lieve groetjes. En de mail die weer Noorwegen kwam, ongelooflijk, twee dagen achter de tv gehangen.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 Rare gevoelens, geen haat, maar ook geen liefde. Een soort niet te omschrijven leegte. Hoe ga je hiermee om? mijn gedachten hierover. Tja, een onbewuste ziel, wellicht. Een jonge ziel, misschien, die nog van alles dient mee te maken. Een ziel die wel wat gehoord heeft, maar er niet mee om weet te gaan. Mensen eromheen die het niet in de gaten hebben. Het kan allemaal. Iemand die de andere afslag genomen heeft...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 Komt het, dat hij zichzelf, wetend, wellicht volkomen wetend vond, de arrogantie nog niet verwerkt? Weinig empathie had voor anderen? Mensen om hem heen die de werkelijke werkelijkheid misschien of zogenaamd wisten en daardoor niet werkelijk konden zien, niet helder konden zien dat die weg waar hij op ingeslagen was zou kunnen aanrichten. Waar zijn de mensen die werkelijk lief hebben en die dit toch konden waarnemen? Waren ze er niet of wilden ze het niet zien? En lieten ze zich door die mensen in een hoek drukken, in de veronderstelling dat het allemaal wel goed zat? Mensen op deze mens heen zijn ook verantwoordelijk. Ze hebben ook gelegenheden geboden om een ideologie te laten bestaan. Durfde niemand tegen hem op? Had hij een grote mond, praatjes? Stopt niemand op, of liet hij dat niet toe? Maar o wee, als deze mens wakker wordt. Als ze beseften, als hij nu mensen om zich heen krijgt die het niet oordelen en veroordelen. Hoe zwaar zal dat zijn na al deze moorden? Want hoe je het ook ziet, altijd is er zijn eigen verantwoording. En hij zal zichzelf op één moment tegenkomen. Hier zou kunnen. Maar hij is ook bekend met de spiegelzaal, en dat is niet alleen uh, bij de vrijmetselarij, waar hij toch zomaar zat, blijkbaar, waarin hij alleen maar zichzelf zal tegenkomen. Had hij gedacht complimenten te krijgen.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 Maar de ziel wel. Het voert nu te ver om een verhandeling te geven dat het kwaad niet bestaat, maar misschien wil je erover nadenken. Op slot heb ik dit al in veel van mijn lezingen behandeld. En ik denk toch dat dit het laatste stuk is van nou, deel 1 van Noorwegen. Laten we het zo maar noemen. En dan ga ik volgende week verder, want... De computer is onherroepelijk, wordt er gewoon uitgegooid en dat vind ik toch wel zo. Dan gaan we volgende week verder en, ik hoop dat je het een beetje, nou plezier ik wil ik nou niet zo direct zeggen, maar toch een eh, interessante gedachte hebt gevonden wat er vooruit is gezegd voordat ik met de brieven begon. Heel graag weer tot volgende week dan. En voor nu bedank ik je voor het luisteren. En eh, ook dit kun je weer horen via mijn website www.yhra.nl Dan ga je door naar www.dizn.nl En eh, ja, je mag me altijd mailen. En, nou, dat kan ik dan misschien volgende week ook wel verwerken. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Dag!